12 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivener de Wit. Goedemiddag. Dochter Jean-Marie Le Pen, officieel nieuwe Leider Front National. Opnieuw beveiliging voor burgemeester Helmond. En popprijs 2010 naar Caro Emerald. En dan het weer, droog, overwegend zonnig... en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maxima tussen 9 en 11 graden. Morgen bewolkt regenachtig, het wordt dan een graad of 8. En na morgen kouder en af en toe kans op een bui. Het is definitief. Marine Le Pen volgt haar vader Jean-Marie Le Pen op... als leider van de Franse extreemrechtse partij Front National. De partijleden kozen haar met overweldigende meerderheid. Correspondent Frank Renaud was erbij toen scheidend partijleider Jean-Marie Le Pen de uitslag bekend maakte. Mesdames et messieurs, voor de eerste keer in de geschiedenis van ons mouvement. Er was niet een seul candidat, zoals d'habitude, voor de présidence, maar twee candidaten.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 Bruno Golnisch, de ene kandidaat, heeft ruim 5000 stemmen gehad. Marine Le Pen, 11.546, 67,65%. Marine Le Pen is élu president van het Front National. En Marine Le Pen, de andere kandidaat, dochter van Jean-Marie Le Pen, eindigt als eerste met ruim 11.000 stemmen, twee derde meerderheid dus. Vader en dochter omhelzen elkaar op het podium ten overstaan van vele honderden enkele duizenden aanhangers van het extreemrechtse Front National. Marine Le Pen, dus, die haar vader opvolgt. Correspondent Frank Renaud. Frank, uh, wat is dat voor type Marine? Is dat net zo'n ijzervreter als haar vader?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 Zeker, uh, die tegenkandidaat uh, Golnisch uh, gaat hij uh, nog, uh, laten we zeggen, uh, voor problemen zorgen nu die uh, het heeft afge afgelegd tegen de dochter van Le Pen? Nee hoor, want reken maar dat Jean-Marie Le Pen zijn opvolging zo heeft geregeld... dat er geen ruzie in de tent zou uitbreken zodra hij zou weggaan. Want dat was in het verleden natuurlijk wel vaak zo, dat er onderlinge ruzies waren. Dat is nu niet zo. Bruni Goldis heeft vanochtend hier op het partijcongres in Tours gezegd... dat hij zijn medewerking verleent aan Marine Le Pen... en dat Marine Le Pen ook de kandidaat is voor de presidentsverkiezingen in 2012... namens het Front National. Eenheid dus binnen het Franse Front National. Frank vanuit Parijs.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 Volgens het Openbaar Ministerie zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar het OM wil niet zeggen welke dat zijn. En het is niet duidelijk of Jacob zijn taken net als vorige maand heeft overgedragen. Een dronken buitenlandse vrachtwagenchauffeur heeft vannacht op de A76 bij Heerlen een ongeluk veroorzaakt. Daarbij zijn vier mensen gewond geraakt, onder wie de chauffeur. De man uit Bosnië-Herzegovina ontdekte bij Voerendaal dat hij verkeerd reed en besloot te keren, vertelt de politie.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 Twee mensen uit uh, het Belgische op Gladbeek... die zijn uh, met onbekend netsel naar het ziekenhuis vervoerd. Eén automobilist uh, had een hand gebroken... en de vrachtwagenchauffeur zelf had een dubbele armbreuk opgelopen. En diezelfde vrachtwagenchauffeur is na de operatie aangehouden voor verhoor. De eerste uitslag van het referendum over Zuid-Soedan is bekend. 97% van de Soedanese emigranten in Europa... wil dat het zuiden zich losmaakt van het noorden... Ruim 600 mensen brachten hun stem uit. De stembureaus in Soudaan sloten gisteren en het tellen van de stemmen is nog in volle gang. Succession. Succession. Succession. De hoogste functionaris van het stembureau leest het voor. Waarnemers kijken ernaar. En het is heel duidelijk wat de grootste stapel is van de stembiljetten: secession, afscheiding. Een klein stapeltje unity, eenheid. En een heel klein stapeltje in wellet, niet geldige stembiljetten. Hier in Djuba is bij dit stembureau heel duidelijk... wat de uitslag is van het referendum over onafhankelijkheid. Succession! Koert Lindeijer vanuit Soudaan. Koert, bij dit stembureau is dus overtuigend voor onafhankelijkheid gekozen. Heb jij de indruk dat de teneur in de rest van Zuid-Soudaan dezelfde is...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 Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, maar er is nog een aantal onopgeloste kwesties. Onder meer over de olieopbrengsten en de, eh, precieze, eh, het precieze verloop van de grens. Gaat dat nog problemen opleveren? De scheiding van de inboedel gaat heel veel problemen opleveren. De besprekingen daarover zijn eind vorig jaar vastgelopen. Oh, ik denk dat de zuid soedanese regeringspartij, het SPLM... dat mede heeft geblokkeerd omdat het vanuit een sterke positie wil onderhandelen... als bijna onafhankelijke staat. Het gaat over verdeling van de olieinkomsten. kwart van de olie ligt in het zuiden... maar de infrastructuur van de olie ligt in het noorden. Het gaat om verdeling van water... Uh, het gaat om verdelen, verdeling van een schuldenlast van 36 miljard uh, dollar. En misschien wel het meest sensitieve van alle zaken is... wat gaat er gebeuren met de Zuid-Zoedanezen die in het noorden wonen? Een geschatte anderhalf, twee miljoen Zuid-Zoedanezen wonen in het noorden. En er zijn ook Noord-Zoedanezen in het zuiden. Nou, De vrees dat uit woede er wraak zou kunnen worden genomen... tegen de Zuid-Zoedanezen in het noorden, die is groot. Er is ook een gigantische stroom... Uh, vluchtelingen op gang gekomen naar het zuiden. En misschien is dat op de korte termijn wel uh, de meest gevaarlijke zaak. waar heel op goed op moet worden gelet. dat dat niet tot geweld gaat leiden. Koert Lindeijer vanuit Soedan. Dit is het NOS-journaal. Het Ono Duivené de Wit. De politieke leiders in Tunesië praten vandaag verder over de vorming van een regering van nationale eenheid. Volgens waarnemend president Mebaza moeten alle Tunesiërs bij het politieke proces worden betrokken. Niemand mag worden uitgesloten. Verwacht wordt dat de regering van Nationale Eenheid zal besluiten tot politieke en economische hervormingen. De grondwet van Tunesië schrijft voor dat er binnen 60 dagen een nieuwe president moet worden gekozen. De Libische leider Gaddafi heeft geen goed woord over voor de opstand in het buurland. Hij beschouwt de verdreven president Ben Ali nog steeds als de wettige leider van Tunesië. Volgens Gaddafi is er niemand die Tunesië beter kan leiden dan Ben Ali. Een rechtbank in Egypte heeft een moslim ter dood veroordeeld... voor het vermoorden van zes koptische christenen en een politieman een jaar geleden. De doodvonnis gaat nu ter bevestiging naar de grootmoefti... de islamitische geestelijke die het oordeel van de rechter moet bevestigen. 10% van de Egyptische bevolking is christen, de rest is moslim. De Egyptische christenen voelen zich gediscrimineerd en bedreigd. Op nieuwjaarsdag richtten terroristen een bloedbad aan bij een koptische kerk in Alexandrië. Daarbij kwamen meer dan twintig gelovigen om het leven. In de wateren bij het Griekse eiland Corfu wordt gezocht naar 22 immigranten. Ze zaten op een houten boot met 240 anderen. Op zo'n 50 kilometer van de kust kwam de boot in problemen en zonk. 240 mensen zijn gered, maar de andere, naar de andere immigranten wordt gezocht met helikopters en reddingsboten. De vluchtelingen die nu veilig zijn, komen vermoedelijk uit Afghanistan. Net als vele anderen proberen ze de Europese Unie binnen te komen via Griekenland. En steeds vaker doen ze dat over land via Turkije. De route over zee is gevaarlijker. Een artiest die naturel en zelfverzekerd met internationale allure de meest succesvolle act van afgelopen jaar werd. De winnaar van de popprijs 2010 is Karel Emerald. Ja, de jury van de Popprijs 2010 was lovend over de Amsterdamse zangeres Caro Emerald. De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de artiest of band die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Haar muziek is zeer herkenbaar, zei de juryvoorzitter. Hits van haar zijn Dead Man en A Night Like This. Eerdere prijswinnaars op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen waren Kiteman, De Dijk en Armin van Buren. Voor Caro Emerald is het dan ook een grote eer. Ik ben nooit zo goed in dat praten, weet je wel. Laat mij maar zingen. Uh, het is zo ongelooflijk. Een jaar geleden mochten wij hier spelen. Kleine zaaltje, hè? In het allerglijze zaaltje leek het wel. En we waren zo blij dat we hier mochten spelen. En nu, een jaar later, staan we hier. De popprijs bestaat uit een beeld en 10.000 euro. Sport. Aranjsta Rus heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze won in de laatste ronde van de kwalificatie... overtuigend van Nara uit Japan. In de eerste ronde van het hoofdtoernooi... speelt Rus tegen de Amerikaanse Bethany Matic Sands... Bij de mannen werd Thomas Gorel in de laatste kwalificatieronde uitgeschakeld. De Bulgaar Grigor Dimitrov was in drie sets te sterk. De Oostenrijkse skispringer Andreas Koffler... heeft de wereldbekerwedstrijd in Sapporo gewonnen. De Duitser Severin Freund tweede en de Oostenrijker Thomas Morgenstern derde. Voor Koffler was het als een derde wereldbekeroverwinning van dit seizoen. Thomas Morgenstern, winnaar van de Vierschansen-tournee... gaat nog wel steeds ruim aan de leiding in het wereldbekerklassement. En het is vandaag de laatste dag van de Europese kampioenschappen shorttrack in Heerenveen. Sebastian Timmerman, kunnen we vandaag nog medailles verwachten voor Nederland? Jazeker, uh, want we rijden onder meer de 1000 meter. En dat is de favoriete afstand van Shinky Knecht. De beste Nederlander op dit moment in het Europees kampioenschap. Hij won uh, eerder dit toernooi al zilver op de 1500 meter. Gisteren niet op het podium op de 500 meter. Maar hij staat tweede in het algemeen klassement na die twee afstanden. Wel op ruime afstand van de Franse leider Thibaut Fokene. Maar uh, er zit zeker een medaille in op de kilometer. En wellicht ook in dat eindklassement voor uh, Shinky Knecht. En we rijden natuurlijk ook de duizend meter bij de vrouwen. Daar heb ik al series gezien. Anita van Doren door naar de uh, tweede ronde. En ook Jorien Tamors is die duizend meter goed begonnen. Zij kwam makkelijk door haar heat heen. En dus ook zij door naar de tweede ronde. En zo was die aan die medailleoogst van Nederland tot nu toe. Valt dat nou mee of tegen? Nou, er was wel op meer gerekend. De, de verwachtingen waren, waren hoog gespannen. Uh, en tot nu toe maakt eigenlijk alleen Sienkie Knecht dat, uh, die verwachtingen waar met die ene medaille die hij behaalde. De anderen hebben veel pech gehad, gevallen, een paar keer in disqualificatie. Maar ja, dat hoort bij de sport, daar moet je mee om kunnen gaan. Dus het valt tot nu toe misschien een beetje tegen, maar met nog twee afstanden te rijden vandaag kan dat helemaal nog weer worden rechtgetrokken. Kan nog van alles gebeuren. Sebastian Timmerman vanuit Tijalf. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. In Frankrijk is het tijdperk Jean-Marie Le Pen definitief voorbij. De partijleden van het Front National hebben zijn dochter Marine Le Pen gekozen als nieuwe partijleider. De burgemeester van Helmond heeft opnieuw beveiliging gekregen. Het openbaar ministerie wil niet zeggen welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. En de popprijs 2010 is gisteravond op het festival Eurosonic Noorderslag in Groningen uitgereikt aan Caro Emerald. Ah. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de kerstconferentie. En de eerste grote tv hit van dit seizoen is een feit. Ja, dit is een goed spel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. Gezondheidsklachten domineren het nieuws op radio en televisie in de kranten. De brand in Moerdijk, de aanleiding. We gaan erover praten. Het oog wil ook wat, vandaar de decors op televisie, broodnodige decors. Wat vindt u van, uh, van zo'n televisiebouwwerk? Wat moet weg, wat doet pijn aan de ogen en wat mag nooit weg... omdat het zo mooi is, zo functioneel? Laat het ons weten op www.deperstribune.nl. Even doorklikken naar gastenboek of op het gratis telefoonnummer 0800 1121. Mijn gast dit uur is, mag ik zeggen, een veelzijdig journalist. Naam maakte hij bij de Vara Radio... Bij de televisie, bij de Volkskrant. En sinds een aantal maanden is hij terug op televisie. Zijn carrière is misschien nu wel pas echt begonnen, Jan Tromp. <lacht> dat het. geloof het, uh, het is wat laat in de tijd, maar hij is begonnen. <lacht> ja, begin je pas als je bij de televisie bent? Uitgesproken, vader. <lacht> ja. Nou ja, weet je dat is wel wat mensen vaak denken. Hè? Als je bij de ja. radio werkt, vragen ze wanneer ga je nou eens naar de televisie? Als het meest verstand is. Of van de krant naar de radio-televisie. Ja. Ja. Ik heb er lang over nagedacht, hoor. Voordat ik op het verzoek van de varen om dat programma te gaan presenteren, ja, zei. Want uh, ik had een hele fijne, solide positie bij de Volkskrant... waar ik pas 22, 23 jaar werk. Uh, ik deed in deze laatste fase uh, de grote interviews. Er was ook menig goed ingewijd vriend die zei... doe het niet, jochie. Blijf nou toch gewoon doen wat je doet. Maar waarom heb je het wel gedaan? Omdat ik van de verandering ben. Ook binnen de Volkskrant ben ik altijd iets anders gaan doen. Uh, ik was chef van de politieke redactie. Ik ging naar de hoofdredactie. Ik werd correspondent in Amerika. Ik ging die interviews ja. doen. En um, ja, er zit een, een, een structurele ongedurigheid Jawel. in het kleine lichaam. Je was uh, erg van de verandering, bent van de verandering. Maar dat nieuwe werk wat je bij de Volkshand deed... die vrije rol, grote interviews maken met wie jij interessant vindt... Ja. dat deed je nog niet zo lang. Jawel, maar dat, uh, ik had het ook, want je sloeg nog over de Haagse Post. Ja. Heb ik ook uh, bij, de dit dit oude, het doen. bij de oude leven de Nee, oké, okay, maar toch. Bij de oude Haagse Post zeg ik er altijd maar bij... voordat ja. het een uh, betreurenswaardig weekblad werd... Uh, deed ik ook grote interviews. Dus uh, de, in de loop der jaren had ik dat toch ook wel gedaan. En dit had ik eerlijk gezegd, enkermannetje spelen... Ja. had ik nog niet gedaan. Ja, je maakt het klein, enkermannetje... Uh, maar het is natuurlijk een, een enorme rol die je, die je krijgt toebedeeld. Hè? Je moet het gezicht zijn van een ja. rubriek die als het ware nieuw uh, leven krijgt. Ja. Ja, Enker. Ja, het is een hele klus. In ernst. Ja. Wat is, is daar moeilijk klus. aan, Jan? Want uh, ik, dat, ik denk dat, altijd, dat, ja, je leest je net, en je houdt je interview en klaar is Kees. Ja, ja, ja. Maar ik ben dat, van de radio dat, natuurlijk. Ja, nee, maar bovendien zeg je dat om um, uh, opportunistische redenen omdat je wilt dat ik zeg, nou Govert, je weet beter. Dus ik zeg, nou, nou Govert, je weet beter. Nou, ik weet niet zoveel van televisie, dus ik vraag me af... Nou ja, uh, wat kijk, is je bent daar nou het, moeilijk aan? Je bent het uh, speerpunt uh, van het uh, programma. En televisie is ongelooflijk veel ingewikkelder... dan interviewer te zijn voor een krant. Alles wat je dan nodig nee. hebt, is een, een, een telefoon, een opschrijfboekje... Um, nou, mag ik zeggen, een helder verstand... En daarmee ga je op pad en je doet alles zelf. Bij televisie, zo'n is logmedium, zijn geweldig veel mensen betrokken. Ook bij zo'n programma. En zeker bij zo'n programma dat begint... zijn er van binnen en van buiten enorm veel krachten die erop inwerken. En of het dan een succes wordt en of het dan al vanaf het begin een succes wordt... ja, dat is twijfelachtig er moet aan uh, getrokken en gesleept worden. Ja, maar ik vroeg me af, wat, wat, wat is er uh, ingewikkeld aan, aan het presenteren... van een televisieprogramma, behalve dat je op, uh, op allerlei dingen moet letten... op een camera, op tijd, uh, ja, okay. je, je vragen ja, moeten ja, okay. to the point zijn natuurlijk. Ja, je vragen to moeten, moeten to the ja, point zijn. En wat daar gaat he. het uiteindelijk om? Ja, uh, uh, je staat onder druk. Um, hier in een radiostudio uh, zitten heeft een, uh, een hoge mate van uh, huiselijkheid... En uh, Ik zei altijd dat je, je, je wilde iets weten van de uh, luisteraars over uh, decors. Ik hoop van harte dat er uh, geen luisteraars zijn... die zijn ingenomen met het uh, decor van Uitgesproken. Uh, ik heb me vanaf het begin daar uh, alleen en eenzaam gevoeld. Hoezo? Het, is, nou, het is koud, het is kil, het is uh, steriel. Het is enorm groot... De decorstukken die staan uh, uh, naar buiten. De tafel waarover, uh, waaraan ik mocht plaatsnemen... die had ongeveer de afmetingen van een ijsschots... die zich zojuist van het vasteland van Antarctica heeft ja. losgemaakt. En daar komt de kleine enker binnen. En ja, dus ik zei voortdurend tegen de redactie... ik ben een eenzame Eskimo op ja. een iets te grote ijsschots. Uh, mijn klacht is verhoord. Ik zit nu aan een uh, buitengewoon prettige, overzichtelijke tafel. Ik heb een min of meer direct contact... met de mensen die uh, mijn gasten zijn. Uh, ik voel me er beter thuis. Goed. Komen we komen over decors dit uur uh, nog uitgebreid uh, te spreken. Al was het maar omdat er een vraag over op ons antwoordapparaat staat. En ik krijg een uh, Belgische decorbouwer aan de telefoon. Oh. Dirk Duboe. Dat is een uh, kenner. Daar kun je straks uh, uitgebreid mee in discussie als je zou willen. Oh. Ik neem je even mee terug naar 1976 na het uh, radioprogramma Dingen van de Dag. Wat er nu in Den Haag is bereikt en waarom dat vooral een politieke oplossing is... hoort u nu van Jan Tromp. Echt treurig is het dat de Kamer zojuist heeft beslist... dat welke dam er ook komt, het een dam moet zijn met kleine gaatjes. Minister Westerterp had uh, aanvankelijk nog voorgesteld... vandaag maar eventjes te beslissen over een pijlerdam... die in principe kleine gaatjes zou hebben. Kijk jongens, uh, zei Westerterp, dan kunnen we in het voorjaar altijd nog zien... of het misschien beter is toch maar te kiezen voor grote gaten. Minister, het is kabinet en Uyl natuurlijk. 1976, de dam, 70, ja. De Dam en de, de Oosterschelde. Ja, gewoon ja. ja, oh, een ja, hoop gedoe. Hè. Ja, buitengewoon veel ja. uh, gedoe. Het was uiteindelijk natuurlijk een cent kwestie. Maar, nou ja, tot op de dag van vandaag uh, gaat het erover. Enerzijds heb je de centen, anderzijds ja. had je ook toen al het milieu. Ja, want het ging erom of die Dam, uh, geloof ik, voor een deel open moest blijven... waardoor de ja, natuur, van zout en zoet, met elkaar ja. in de aanraking kon komen. Ja, ja wat een er is kwestie. weinig veranderd. Nog steeds uh, gaat het daarover... Um, jij zei net, uh, ik voel me op mijn gemak in een radiostudio. Ja. Um, en dan, in een televisiestudio werkt dat dus blijkbaar anders. Totaal. Komt dat door die camera? Um, het zal voor een deel... Kijk, er, wordt, er, er is tegen mij... Nee, ik moet, ik moet hier beginnen. Uh, ik heb een aantal jaren in, uh, in Amerika uh, uh, gewoond. Ik weet uh, dat daar televisieprogramma's voordat ze beginnen... Nou, daar wordt vijf, zes, zeven maanden de tijd genomen om, om droog te oefenen. Hm. Daar is hier het geld niet voor. En misschien ook wel niet het, uh, het uh, geduld. Je begint hier abou portant. Gewoon stand te beden, zonder uh, veel voorbereiding. Dus werkende weg moet je je weg vinden. En omdat het echt een ander, een ander vak is, televisie uh, uh, presenteren... gaat dat in het, uh, in het begin niet zoals je uh, zelf droomt... En uh, dat werp je weer wat terug, dan word je wel getraind. En ik heb een echt, een buitengewoon prettige uh, trainer, die ook op het psychologische vlak gaat. <laughs> ja, ja, je lacht ja. erom, ja, je, je jongen, maar dat is, is toch van belang. Ja. Waarom zou ik het voor uh, nee, donkere manen? Nee, je moet het ook niet uh, weigeren, omdat uh, de aanbieding er gewoon ligt. Maar dan denk ik, uh, ja, je, doet, je doet je werk, wat heeft een psycholoog daar nou nog aan inbrengen in? Omdat Behalve je op je daar... de been houden na de televisiekritieken. Nou ja, nou, je dat, wordt daarover was, later ja. nog, maar uh, dat vind ik nog allemaal uh. tot daar aan toe. Nee, het, het gaat erom dat je daar op je gemak zit. Ja. En dat moet je leren. En er wordt ook wel in televisiekringen gezegd... je moet uren maken. Die Zoals je geloof ik ja. in, de, in de sport zegt, je moet kilometers maken. Zo, zo. Nou zoiets. Jan, we hebben jou gevraagd uh, een fragment uit het nieuws van deze week. Uh, waar is de keuze uh, opgevallen voor jou? Uh, ik was getroffen door Pieter van Vollenhoven. Die uh, de in ramp een nieuwe... in Moedijk gaat onderzoeken? Uh, nee. Oh. Uh, ja, dat doet u ook, geloof ik. Ja? Maar hij kwam met een rapport oh, ja, over de, over kinderen. de jeugdzorg. Nou, even en daar was ik door getroffen. Laten we even luisteren. Er staat ergens in het rapport dat professionaliteit van de jeugdzorg... staat nog in de kinderschoenen. Dat is een vrij schokkende conclusie. Ze worden niet in staat gesteld om een vak goed uit te hoeven. Dat is punt 1. En daarnaast vind ik dat er te weinig wordt geïnvesteerd om lering te trekken. Zij moeten van ieder om de kwaliteit te verhogen bij de jeugdzorg... moet je niet met terugtrecht gaan werken. Want dat is nogal individueel gericht op één persoon. Nee, je moet gaan lering trekken uit alle gevallen die in Nederland plaatsvinden. Dat je zegt, dit is eens en nooit meer. Ja, ik vond het ook verrassend dat hij in die, nou, ja. die sector opduikt. Vond je en niet? Ja, zeker, want je associeert hem met rampen. Ja, ja je associeert hem uh, met rampen. En wat nou zo, zo, zo sterk is... is dat hij met diezelfde zelfverzekerdheid... die ook hij heeft moeten overwinnen... want jij weet nog, en menig Max-luisteraar weet nog... hoe Pieter als jong studentje aan de zijde van Margriet... bevend, beberend, nou ja... Nou ja, dit is nee een echt ultieme raak op iedereen die hem tegengewerkt heeft, denk ik. Ja, dat, zo, denk je zo, mag je het, zo mag je het beschouwen. Want kijk, hij weet het, het begrip ramp weet hij in een heel nieuw perspectief ja. uh, te plaatsen. Er stond een goed, interessant interview... korte interview met hem in NRC Handelsblad van afgelopen vrijdag... Uh, met die voor de hand liggende vraag, namelijk... ga je hier ook al over? En toen, toen gaf hij als antwoord, heel trefzeker, vond ik... hij zei, luister, uh, wij houden ons bezig met uh, dingen die mis zijn gelopen... Mm. en wij proberen aan te geven hoe dat in de toekomst beter kan... Voilà de jeugdzorg. Ja. Maar ik denk, hij heeft, uh, hij heeft een goede begeleider. Hè? Fred Sanders, oud-hoofdredacteur van de GPD. Dat is natuurlijk een jongen doorgewinterd in de journalistiek. Hè? Die heeft hem goed gekozen. Die heeft hem goed gekozen. Ik denk het. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Praten zo over rechts en links. De journalistiek, uitgesproken Vara. Uh, eerst even een selectie van het medianieuws van uh, de afgelopen week. De hoofdredactie van Dagblad de Limburg en het Limburgs Dagblad uh, verbieden twee van hun journalisten mee te werken aan een boek over het losbandige seksleven van deken-pastoor Joep Hafmans in het Limburgse Gulpen. En dat terwijl die journalisten eerder alles hadden geschreven... over deze geestelijke... en dat ze dit nieuwe boek in hun vrije tijd hadden geschreven. De reden zou zijn dat de uitgever van de Limburgse kranten... zelf ook een boek over de omstreden pastoor wil uitgeven. Het uh, verbod door een rechter is volgens een juridisch adviseur... in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is een beperking op de vrijheid van meningsuiting, Jan. Heb je ooit van een boek geschreven waarvan je hoofdredacteur zei... dat wil ik liever niet? Nee, dat nog niet. Nee, nee. <laughs> Maar wat vind je van zo'n zaak? Dat zo'n zo hoofdredacteur tegen zijn collega zegt, ik wil dat niet. Ja, het komt heel ouderwets over. Ja. Uh, heel Limburgers-Regentesk. Daar, daar, daar ruikt het een, uh, een beetje naar. Ja. Hè, de waar, waar uh, nou ja, uh, kom, burgemeester, uh, meneer Pastoor en de notaris. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, zo werkt het. Die ja, maakt het dienst uit gezien. destijds. Ja. RTA Nieuws en NRC Handelsblad kregen deze week de beschikking over duizenden berichten van de Amerikaanse diplomatieke dienst uit Den Haag. Rapportages van de Amerikaanse ambassade in Nederland aan Amerika. RTA Nieuws en NRC Handelsblad kregen toegang tot de stukken via Noorse krant. Buiten Wikileaks om alle 250.000 diplomatieke berichten. Die hebben ze in handen nu. Frits Wester vertelde er trots over in RTL Nieuws. Wat heel erg opvalt als je al die verhalen... en al die duizenden stukken met collega's doorneemt... is toch de enorme openheid van Nederlandse ambtenaren... en ook Nederlandse politici richting de Amerikanen. Ja, en die openheid uh, ja, die, die, die gaat zelfs zo ver... dat men gewoon praat over ruzies tussen verschillende ministers... en tal van zaken. Nou, De komende weken zullen steeds meer dingen naar buiten komen. Kortom, dat totaalbeeld wat je krijgt van de diplomatie op de achtergrond... dat is uitermate boeiend en soms ook uh, onthullend en onthutstend. En uh, niet bij uit gesproken vader, Jan. Hebben jullie erachter nee, nee, heb nee, er erachterheen nee, gezeten? Nee, nee, nee, nee. We hebben er niet achterheen gezeten, omdat het... Um, het is lastig om eraan te komen. Dat heb je uh, ook wel gezien. Dus uh, op zichzelf chapeau voor uh, NRC Handelsblad ja. en uh, RTL. Um, kijk, er staat, er staat ook weinig nieuws in. <laughs> eerlijk gezegd. Ja. En je ziet ook hoe ze hun best doen om het um, een heel klein beetje op te pompen. En, en, het, uh, en het, nou ja, het, het trefwoord is voortdurend dat het wel interessant is. En um, nou ja, dat geeft al aan dat, er, uh, dat grote headlines er niet in zijn uh, aan te treffen. En uh, misschien dan nog iets. Ik vond het... Het is geen jaloezie, moet ik vooropstellen. Ik vond het een klein beetje kinderlijk, zoals RTL en NOS... met elkaar vochten ja. om de vraag wie heeft de grootste stapel... Ja, maar ja, zo gaat het tegenwoordig in, uh, in publiciteitsland. Hè. Het gaat ja, om maar wie maar de daarom... primeur heeft en wie zich het hardst op ja, de avondborst is... kan rammen. Dat, dat neemt toch niet weg dat het een heel klein nee. beetje kinderachtig is? Dat is het. Uh, nog steeds uh, inderdaad de gast bij mij, Jan Tromp. Maar we hebben nog uh, ander medianieuws. Uh, dat gaat uh, ook uh, weer over uh, de brand in uh, Moerdijk. Volop in uh, de media. Bewoners maken zich natuurlijk erg zorgen over hun gezondheid. Ook journalisten die uh, bij die brand uh, waren om verslag te doen... die zijn uh, toch ongerust over lijf uh, en leden. Uh, aanvankelijk was iedereen optimistisch. Bijvoorbeeld uh, Antoine uh, Peters, die voor RTL Nieuws verslag deed. Want dit zei hij uh, de dag na de brand. De autoriteiten zeiden tegen ons, hè, de brandweer, de politie die er waren... van nou, hier kan je veilig staan, want de rook gaat de andere kant op. En daarnaast hebben wij ook altijd mondkapjes bij ons... en, en eventueel beschermende pakken, voor als het echt heel ernstig wordt. Maar die hebben we over het algemeen niet nodig gehad. Ja, twee dagen later zei deze Antoine Peters dat hij last had van wat hoofdpijn... maar verder viel het nog wel mee. Michael Koomans, ook verslaggever, ter plekke voor RTV Rijnmond... heeft wel klachten, last van hoofdpijn en uh, hij is behoorlijk moe sinds dat moment. Kees van Dam uh, van de NOS. Dag Kees, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Kees, uh, jij was ook in, uh, in Moerdijk. Had jij klachten? Uh, ja, al vrij snel. Uh, woensdag was die brand en uh, donderdag uh, merkte ik al uh, dat ik last had van grote vermoeidheid en hoofdpijn. En dat is ook eigenlijk wel gebleven gedurende een aantal dagen, een dag of vier, vijf. En op de vrijdag heb ik ook nog een uurtje gehad dat ik buitengewoon duizelig was. Een, op een bijna uh, angstwekkende hmm. manier kan ik wel zeggen. Dat Ik echt eventjes uh, op mijn benen stond te tollen. Dat is weer weggegaan, maar het was toch een raar moment. Ben je naar de dokter geweest? Ja, we wat? zijn bij de NOS allemaal naar huisarts en bedrijfsarts geweest. En daar is geconstateerd dat verder niemand iets, iets markeert. Volgens het lijkt dat het de autoriteiten wel, Kees. Ja. Er zat geen gif in de mond. Ja. ja, maar je had ook geen mondkapje bij je? Nee, nee geen mondkapje. Nee, Wel warme schoenen en extra ja. boterhammen en een deken van als het erg koud zou worden, maar geen mondkapje. Je had een soort overlevingskoffertje, maar daar ga je dus als verslaggever op een ramp af... terwijl je in feite niet weet wat je te wachten staat, fysiek. Nee, nee, nee. Je komt daar aangereced en uh, je bent al blij als de politie meewerkt. Uh, dat je snel een plekje krijgt uh, waar je de auto kan parkeren. Dat je door kan rennen naar waar onze auto staat om de satellietverbinding tot stand te brengen. En uh, ja, dan ga je aan de slag. En uh, ja, als daar politie staat en brandweer en iedereen ja. is vrolijk en ontspannen bezig, ja, dan, dan, dan is er ook nog de druk van de live uitzending. Ja, ja. ja dan ga je daar niet eens eventjes een half uurtje even nee. inventariseren nee. of het nee. misschien nee. gevaarlijk is. Nee, vrolijk en ontspannen. Ik zag jou inderdaad in beeld. Terwijl de brandweerlieden er gewoon om jou heen moesten lopen. Ik bedoel, je kon ook ver komen. Ja, nou dat dat viel mij wel op hoor. Er zijn momenten geweest dat ik echt op 10 op meter van het vuur stond. Dat kon omdat die wind de andere kant op stond. Dus het was hartstikke koud. Ik kon het daardoor do goed te bekijken. Zeg maar mm. zeggen. En, en, en de live positie waar ik stond, die was enkele tientallen meters van die brand. Maar ik heb een paar jaar geleden een grote brand in Engeland gedaan. Dat was een, de, de grootste oliebrand sinds, de, sinds oh, ja. de Tweede Wereldoorlog. En Toen werden we op, op zo'n 500 meter gehouden door de autoriteit in Engeland. Mm. Je kunt zeggen, Kees, autoriteiten hebben een verantwoordelijkheid in, in zo'n kwestie voor de Mensen die er zijn, en uh, uh, jij hebt een eigen verantwoordelijkheid. Maar wat is de verantwoordelijkheid van de uitzendende organisatie, in dit geval de NOS? Ja, dat is, dat is een hele moeilijke vraag. Ik geloof dat het standpunt is dat, dat je eigen veiligheid boven elk verhaal gaat. Nou ja, daar zal niemand lang over willen discussiëren, denk ik. En dat je ook goed moet luisteren naar wat, wat, wat brandweer en politie te plekke zeggen. Maar ook dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt. En dat is natuurlijk het laatste. Dat is natuurlijk ontzettend lastig. Kijk, als je een, een, een, een, een doorsnee verhaal maakt waarvoor je uh, ja, misschien 180 moet rijden, soms op de snelweg. Dan kun je afwegen van, ja god, ga ik dat nou doen of niet? kan ik het misschien met 130 ook wel halen. Maar ja, als je meteen de uitzending in moet. en het is een groot verhaal. en er is een live uitzending. en het is allemaal heel spannend en opwindend. Ja, dan. Je weg, dan dan, ga je dan je is het moeilijk. Dan, dan ga je toch gewoon aan de slag. Ja. En, en, en zolang eh, iedereen om je heen. Eh, blijft doen wat hij doet. En, en, en die dingen die daar door de lucht vlogen. Die, die, die plastic vaten en deksels en zo. ja, die kwamen wel dichtbij, maar niet te dichtbij. Ja, goed, nee. dan, dan, dan, dan ga je gewoon maar door, hè? Uh, je moet tegenwoordig altijd lessen uit het verleden trekken. Dus uh, wat is de les als een morgen brand is, Kees? Ja, Ik denk dat we maar mondkapjes in de auto gooien. Maar ja, de journalisten zijn net als de generatie die zich voorbereiden op de vorige oorlog. Dan zou je zien dat er de volgende keer een grote overstroming is. En dat je misschien lieslaars in, in je auto had ja. moeten hebben. Ja, het blijft altijd wat er. Het is zo. Uh, Kees, ik wens je beterschap en uh, tot ziens. Ja, graag gedaan. Dag. Kees van Dam van de NOS. Jan Tromp. Je ja, hebt ja. in gevaarlijke situaties uh, gezeten als nou, deze? Dit verhaal deed me denken aan uh, Katrina en uh, New Orleans. Ik, ik was toen uh, correspondent in Amerika, woonde in New York. En uh, nou ja, ging uh, hals over kop die kant op. En ik kan me uh, herinneren dat we uh, aankwamen en ze hadden rondom, ze, politie en leger, hadden rondom New Orleans in Lussen um, blokkades uh, opgeworpen. En daar moest je, je doorheen lullen. Uh, uh, letterlijk En soms lukt het wel en soms niet. En dan zocht je weer een, een andere plek op om er doorheen te komen. Want je wilde ja. naar de ramp. Dat is een natuurlijke drang. hè. Je wilt zo weer mogelijk als bij je, vuur zitten. Als je dit vak dient, en ja. daar heeft Kees ja. natuurlijk gelijk in. Het ken, uh, wat een, uh, een ramp kenmerkt, is dat je niet weet wat je aantreft. En dat noem je ook wel nieuws. Toen kwam ik bij de laatste blokkade. En toen zei die gozer tegen mij in eerste instantie... nee, terug jij en dit. En ik zei, ja, maar ik kwam all the way from Europe, En please... Uh, nou ja, goed. Ik mocht er door, maar zei hij, where's your gun? Ja, echt waar, waar is je pistool? Met de vanzelfsprekendheid van een, uh, uh, een Amerikaanse uh, agent. En ik zei, uh, ja, maar ik heb geen gun. You're nuts! Je bent helemaal idioot. En toen bond hij me op het hart. Toen mocht ik er uiteindelijk wel door. Maar doorrijden. Niet stoppen, maar door blijven rijden. Ook als er iemand voor de wagen sprong. Doorrijden. Op weg naar de ramp. Uh, Jan Tromp is journalist, presentator van Uitgesproken uh, Vara. Uh, dit titel wordt gedeeld met uh, WNL. De, de rechtse omroep. En met uh, de geestelijke omroep, de EO. En bij de start van het programma zei je dit over de titel. Ik, ik vind het uh, eerlijk gezegd ook een, een, een bizarre combinatie. Niet dat er een uh, actualiteitenrubriek is, maar dat die onder een en dezelfde paraplu uh, van uitgesproken moet worden gepresenteerd. Dus kijk, laat dan die omroepen dat ook ieder onder een eigen titel doen. En dat staat nog steeds? Ja, dat staat nog steeds. Want kijk, de, de idee is dat we tot uitdrukking brengen de pluriformiteit. Uh, uh, in, de, in de media. Die was verloren geraakt, want je had een Vandaag, je had Netwerk... en je had Nova, en dat was drie keer de Volkskrant. Zij zoals Hageort, de, he, de, baas. Hageort, de baas van de publieke omroep. En volgens mij ja. heeft hij daar nog steeds uh, gelijk in. Dus doe als de kranten, als de tijdschriften, herstel de pluriformiteit. Nou ja, daarbij hoort dat ieder ook zijn eigen ding doet... onder zijn eigen titel... Om dat onder één paraplu te brengen... van uitgesproken is volgens mij een misverstand. Nou ja, daar is niet naar geluisterd. Dat is mijn uitspraak, daar moeten we het mee doen. Ja. Maar de opdracht was ook om inhoudelijk... linkse journalistiek te gaan bedrijven. Nee, dat was niet de opdracht. Dat is niet de opdracht. Het moest wel weer pluriform, zei je net. Dus dan zeg ik, Vara, het linkse spectrum. Ja, het linkse spectrum, kijk... Ik denk dat er vanuit de uh, publieke omroep een, een, een fout is gemaakt... als ik dat zo uh, mag zeggen. Doordat in de aanloop naar dat programma... veel te sterk de nadruk is gelegd op profilering. En in ons geval heeft dat ertoe geleid... daar kwam ik pas gaandeweg achter, hoor... Uh, dat, uh, dat we eigenlijk al in een hok gedouwd waren voordat we begonnen. Namelijk in ons geval in het hok van... Uh, uh, terug naar oud-links, naar uh, wat ik dan graag noem retro-socialisme. Het uh, socialisme van, uh, van de jaren zeventig. Terwijl ik vanaf het begin af aan, uh, elke keer als me dat gevraagd uh, werd, heb gezegd... Wat ik, waar ik van harte achter sta, is herstel van enige pluriformiteit. Kijk, zoals je in de, in de Weekbladpers Vrij Nederland en Elsevier hebt... bij de respectabele tijdschriften... Uh, ieder op een eigen manier. Maar je kent intuïtief de kleur. Maar je herkent intuïtief de kleur. En dat is wat uh, hersteld moet worden. En dat is waarmee wij. Ja. Uh, Uitgesproken varen. Bezig zijn. Ja, Maar dan uh, moet je dat toch ook weer terugzien. Die kleur uh, concreet. in Bijvoorbeeld de gasten. Kiezen jullie dan eerder voor Job Cohen dan? Uh... Nee helemaal niet. helemaal niet. Want kijk dat is wat me. Als ik dat mag zeggen. Uh, lichtelijk uh, stoort. Met het. Uh, we zijn nu vier maanden bezig. Met het gemak van het roddelblad zijn we van allerlei kanten... Uh, in, in de hoek gedrukt van agitatie en uh, propaganda. En het zijn allemaal kippen die elkaar nakakelen. Gisteren in de Volkskrant, een verhaal over linkse samenwerking... dan staat er daar opeens, heel onzakelijk... ja, de omroepen willen terug naar de jaren zeventig. Neem uitgesproken vara. Dan staat er, polarisatie moet terug... Ja, wie zegt dat? Wie beweert dat? Ze, ze kijken niet eens naar het programma, Govert. Dat hoeft ook niet, want er zijn fantastisch veel prachtige <lacht> programma's. Maar als je niet kijkt, schaar je dan niet in dat koor van kuttenkoppen... dat op voorhand uh, al zegt dat wanneer je je uitspreekt... voor zoiets als, als gemeenschapszin, ja. dat je daarmee behoort... tot, uh, tot ouderwets links, tot, uh, tot iets dat passé is. Nou, ik, ik kan je even naar jezelf uh, laten luisteren, want toen het programma... Begon zei dat het linkse met name in de onderwerpkeuze zou moeten gaan zitten. En, en een paar voorbeelden van zaken die jullie dan zoal behandelden... en de teksten die jij erbij maakt. Bloedpad in Arizona maakt een verrossum over haat in de politiek. Zuid-Soedan, onafhankelijk. Een vrije pers in een vrij land. Marco Borsato, twee jaar na wit licht. De situatie van de kindsoldaten niet verbeterd. Geert Wilders, beledigd door de Indonesische ambassadeur. Weet hij ook een keer hoe dat voelt? Te oud, te veel mannen. Het nieuwe kabinet lijkt verdacht veel op uitgesproken. Nou ja, Geert Wilders beledigd, dan weet hij ook eens hoe dat voelt. Met een zeker plezier kun je dat opschrijven en daarmee neem je ook stelling. Jawel, maar... Maar daar zit het van Kijk, nog een keer. Er wordt gedaan alsof wij... Tot, uh, tot de categorie agitprop horen. He, dus de, de agitatiepropaganda. Ja, dat is een heel erg oude Sovjet-uniteit, hoor. Uh, ja, nou ja. Maar je kunt niet ontkennen dat. dat uh, uh, in, in menig krant, uh, op, in, in menig medium. Uh, de, gang, de, de voorstelling van zaken uh, zodanig is. Terwijl wij, naar mijn uh, opvatting, een eerlijk en zeer voorbeeldig journalistiek programma maken, met enthousiasme onze uh, onderwerpen uh, selecteren... hoor en wederhoor toepassen, kritische vragen stellen. Het is eigenlijk net de Volkskrant. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat een rechtse politicus het veel prettiger vindt... om bij uitgesproken vader op bezoek te komen. Omdat hij daar lekker wordt aangepakt en dus goed over het voetlicht komt. En dat nou, hij in denk... de watten wordt gelegd bij WNL... en ik... zijn schoenen gepoetst krijgt en zijn standpunt mag ventileren. Ja, ik denk dat dat van politicus tot politicus... Ik heb heel lang onder hen vertoefd. En er zijn ja. uh, politici met, uh, met courage. En er zijn uh, bangelijke politici die liever een thuiswedstrijd uh, uh, spelen. Maar wij hebben ze van, van alle soorten. We hebben vvd uh, politici in de, in de studio. En ik heb ook een programma gemaakt uh, rondom Job Cohen. Maar dat maakt voor je journalistieke positie natuurlijk geen, geen bal uh, verschil. Als ik iets mag zeggen dat me ook gestoord heeft. Voordat we, we waren, we waren uh, onze plaats was bepaald uh, vooraf. Ook door dat uh, nieuwe nieuwzuur. Mm. Dat zichzelf neutraal. Het, neutraal. Nee, maar het, het riep vooral. Objectief. Onafhankelijk, ja. riep het. Voordat ja. het begon, riep het voortdurend in, de, sters, in ja. de spotjes... wij zijn onafhankelijk. Daarmee suggererend dat al dat andere nieuwe partijdig was... partijgebonden was, ja. dat dat uit, uit de hand vrat van... Um, van, links, van linkse politiek. Ja, maar ja, je kunt niet wegpoetsen dat veel kijkers... Uh, de, het oude achter het nieuws, het oude brandpunt, het oude hier en nu kennen... en nu zien dat er inderdaad weer die pluriformiteit moet worden teruggebracht... Uh, op grond van een uh, van hogere Ik hand. Ik heb bij het oude achter het nieuws gewerkt. Nou. Dat was een buitengewoon in retrospectief. Ja. Uh, maar het hoorde bij de tijd. Was dat een buitengewoon partijdig... Uh, uh, programma. Nou. Journalistiek is ontzuild geraakt. Daarmee mag de journalistiek zichzelf feliciteren. En het land uh, de journalistiek. Dus de onafhankelijkheid is overal. Maar die beeldvorming, uh, daar, daar kun je een kijk en een kwalijk nemen, dat die toch blijft hangen. Ja, maar die beelden in, in een nieuwe setting. Ja, wat ik nu probeer uh, duidelijk te maken is, uh, kijk alsjeblieft naar dat programma, vorm jezelf een beeld hm. en zie dat hier sprake is van onafhankelijke uh, uh, journalistiek. We hebben het over Zuid-Soedan... en de grote waarde van het referendum. We stellen daar kritische vragen bij. We hebben het over de aanslagen in ja. Arizona, het bloedbad... en de discussie die opkomt over de toon... waarop het politieke debat wordt gevoerd. Niet alleen daar, ook hier nee, in Nederland. Maar ik alleen maar Jan. Je, ja. moet, je moet dus blijkbaar uh, vechten tegen een gevestigde beeldvorming... en dus begin je op achterstand blijkbaar. Ja, daarop luidt het antwoord... Ja. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune.omroepax.nl of spreek in op ons antwoordapparaat 035 677 6001. Dit is Bianca van Wier, ik uit Over de Rijn. Um, ik vraag hem af wat het is met die ochtendtelevisie in Nederland. Op de BBC heb je een hartstikke leuk ontbijtprogramma. Dat heet Breakfast. Maar in Nederland schijnt het gewoon niet te kunnen. Eerst had je Goedemorgen Nederland. En dan zaten ze bij zo'n uh, ontzettend lelijk blauw wandje. En nu zitten ze bij de ochtendspits bij een soort kasteelkerk. En dan zie je als kijken naar een blinde muur te staren. En waarom wordt er niet wat leukers, iets leukers met het uh, decor gedaan? Dat kijkt voor de kijker ook gewoon veel leuker. Dag! Max antwoordapparaat 035-677-6001. Is een nieuw decor ook een verbetering? Onze bellen vond uh, van niet in ieder geval. Uh, maar wat is een goed televisiedecor? Ik ga het vragen aan uh, iemand die er verstand van heeft. Dirk De Boe, goedemiddag. Goeiedag, het is De <laughs> Dirk De Boe. Dirk De Boe, oké. Neem me niet kwalijk. Voor welk programma ontwerpt u? Goh, ik ontwerp voor heel veel programma's. Maar ik denk dat een van de bekendste op dit moment uh, is... Uh, ik, uh, ik hou van Holland. En wat is de kracht van dat decor? Goh ja, het is een beetje dichter bij de mensen komen. Het moet een beetje populair zijn. Het moet, uh, ja. Wanneer komt een decor dichter bij mensen? Ja, als het uh, aanvaardbaar is, als het uh, begrijpelijk is. Ja, dat is. Dat is me te vaag. Uh, maar, maar kunt u het concretiseren? Goh ja, het is een heel ingewikkeld. Te dus het is, het is niet makkelijk. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar, uh, wat, maar u maakt wel iets heel concreets. Als, uh, u gaat uit van standaard begrippen. Het moet dicht bij de mensen zijn, het moet aanvaardbaar zijn. Maar dan komt ja. de timmerman. Ja. En wat maakt hij dan? Ja, nou ja, Kijk, bijvoorbeeld voor het ochtendprogramma is het namelijk zo, je staat s ochtends op. En je moet een klein beetje vrolijker worden. Die vrouw heeft wel be best wel gelijk als het ware. Frisse kleuren? Ja. Geen blauw? Aanvaardbaar, zachte zachte materialen. Uh, ja. En een beetje symbiotiek. En semiotiek, dat wil zeggen voor- en taal, dat gaat samen. Je moet zien dat het een ochtendprogramma is... en dat het informatie geeft en dat het ja, ook niet opvallend is. Mag er een bank in, bij wijze van spreken... waar presentatoren op zitten met de krant in handen? Ik zou dat niet ochtends doen. Waarom niet? Want de BBC bijvoorbeeld doet dat wel. Ja, maar ik zou dat niet doen. Omdat dat namelijk voor mij meer geassocieerd is met uh, avond. Een bank. Ja. Ja. Dus uh, uh, actieve stoelen, zal ik maar zeggen. Met, uh, ja. Een ja, soort, soort bureaustoelen. Die moet je ja. zien dan. Ja. Warme kleuren? Ja, nou bijvoorbeeld Goedemorgen Nederland was inderdaad een beetje een grijs, een beetje oostblokachtig uh, sky. Was ook niet echt goed. Want dat nodigt uh, waartoe dan niet uit? Hoe bedoelt u? Nou, als het grijs is en uh, oostblokachtig, uh, gaan we kijken dan met de nou, rug ja, naartoe je begint, zitten? Je begint de ochtend goed, je moet uh, een goede start hebben als je dan ja. zo deprimerend begint. Nou ja... In de ochtend sta ik met een kopje koffie en ik kijk gewoon dat de informatie van de spitsen zitten. Maar als het al een heel erg deprimerend beeld is, hmm. ja, dan ga ik niet graag naar mijn werk. Nou, je ziet hier, uh, in, in, in, zeker in de actualiteitenrubrieken, geloof ik uh, tegenwoordig, uh, de, de kleur wit uh, nogal eens terugkomen. Hè? Terwijl je vroeger yeah. had, het netwerk was rood en uh, blauw, ja. dat zat, uh, ik meen, bij twee vandaag. Ja, dat zijn ook een beetje tendensen. Maar het geeft ook een beetje te maken met de internationale codes. In Frankrijk is wit heel erg uh, in en ook blauw. Naarmate het hoger in het noorden gaat, worden de kleuren wat anders. Maar dat wit is namelijk een symbool voor neutraal, neutraal te zijn. Dus het is geen enkele politieke voorkeur. Of op de, het is ja, een nul fase bij wijze van spreken. Ja. Zou, zou u uitgesproken Vara nog een goede tip kunnen geven? Graag. Ja, nee, niet echt. Nee? Nee. nee. Nou ja... Um, Kent u het decor? Ja. Van welke, oh ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, nou kijk, dat is een klein beetje een punt namelijk, dat is een decor dat echt te mooi is. Dat lijkt, ja, ik vind dat ah. een schitter, de eerste keer toen ik het zag, wauw, <Toen3> wow. wow, wat mooi, maar toen begon het eigenlijk te storen, wat namelijk, het valt te veel op. En dat is, is een nadeel? Het is niet neutraal genoeg. Hmm, maar ja, het moet ook, het moet, het moet zich onderscheiden van anderen natuurlijk. Ja, maar dat, dat doe je maar twee of drie keer en dan is het uh, ja, een, geworden. Hè? Meneer De Boe, het, het is ja. overwegend wit. En dat is, ja. leer ik nu zojuist, de kleur van de neutraliteit. Ja, ja. dat klopt. Ja. Maar kijk, als je bijvoorbeeld een journaal hebt, hè, dat is een klein beetje specifiek, en je hebt een slecht bericht... Uh, bijvoorbeeld, er is een aanslag gepleegd, en er zijn in Amsterdam en er zijn dooien. En je geeft die informatie en achter jou staat er een prachtige vormgeving. Dan denk ik toch dat je de, de plank misgeslagen hebt. Ja, dat zijn... is overbodige informatie. Mm. Van, van die neutraliteit is net goed. Het, het is kwestie van doseren. Het mag niet lelijk zijn, maar het mag ook niet te mooi zijn. Mm. Je moet eigenlijk op het nikslimiet uh, gaan zitten. En dat is ook de kunst van een goed informatieprogramma te maken. Mag het huiselijk zijn? Ja, tuurlijk, ochtends ja, wel. Maar s'avonds? Maar s avonds. Nee, dat mag oh, niet gaten zijn. Waarom dan eigenlijk je niet? Gaat. Ja, nou, is het is een kwestie van starten met, met, de, met de dag. Kijk, als je een uh, hele dag gewerkt hebt, dan kun je even op de bank zitten... en dan kun je iets meer verdragen. Het hm. moet dus zakelijker. Oh, ja, s'avonds. Nou, uh, uh, uh, <laughs> bromde hij. <laughs> ja, hij bromt, want dat gaat allemaal geld kosten, meneer De Boe. Al die, uh, al die adviezen. Ze hebben net een nieuw decor bij de VARA. Ja. Ja. Nou oh, ja, nee, uh, dank u bijvoorbeeld... wel. Ja, ja wat wou okay. ik nog zeggen? U wou nog iets nee, zeggen? Nee, nee, nee, dat was het. Oh, ik dacht nog bijvoorbeeld uh, kijken. Wat, wat vindt u zelf een heel mooi decor? Er zijn er zoveel. Eentje? Er zijn er zoveel. Nou, niet specifiek. Dat, dat, dat weet ik niet. Die, die, die vraag overbalt me eigenlijk. Okay. Gaat u over nadenken en dan bellen we nog een keer terug. Is goed. Dank u wel. Oké, okay, tot da -da. Dat meneer De Boe. Ja, Jan, dat is ja. wat hè, met decor decors. Komt toch op de inhoud aan uiteindelijk, hoor. Absoluut. <laughs> dat is ja, wat, daar moet je toch van hebben. Ja, maar dat, dat, uh, dat ja. ga ik ook niet beweren, ga ik ook niet tegenspreken. Weet je, het, het leidt allemaal maar af al die mooie dingen. Ik wil horen en zien wat er gebeurt in de wereld, maar... Ik ben ook geen, ben ook geen uh, visueel ingesteld mens, dus dat, dat kan dan weer schelen. Heb je ooit van Ruud van Nistelrooy gehoord, Jan, als ze uh, niet ja, zo'n grote hebben. Als ik me hebber? niet vergis is dat een voetballer en uh, ik vind dat het hoog tijd wordt dat hij terugkeert naar Real Madrid. Kijk, je bent aardig bij. Uh, gisteren speelde hij nog uh, bij HSV, scoorde trouwens de enige dus winnende treffer tegen Schalke 04... International staat, je geeft het al aan, opmerkelijk genoeg in de belangstelling van zijn vroegere werkgever, Real Madrid. Trainer José Mourinho wil hem na een jaar alweer terughalen naar Madrid. Jules van der Wart sprak hem gisteren, Ruud van Nistelrooy dus, na afloop van de wedstrijd in Kelsenkirchen. Ruud, gefeliciteerd. Mooi doelpunt. Prachtig, hè? Ja, maar een belangrijke doelpunt, ja. Telt weer drie punten, dat is belangrijk. Dat zegt ook iets over Real Madrid, hè, want ze willen je terug hebben. Hoe voelt dat bij jou?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 Nou, het was vandaag vooral belangrijk om, uh, om alles bij elkaar te houden. Naar wat er gebeurd is. En dat is gelukt. Dat was niet makkelijk. Wat is bij elkaar houden? Wat was dan zo moeilijk de laatste dagen? Ja, ik weet niet, moet ik echt uh, alles gaan invullen nu. Maar ik geloof dat dat wel een beetje te begrijpen is, wat ik bedoel. Ja, maar het, het komt hard aan ook voor die club. Want zij zijn bang dat ze je uh, weer kwijt gaan raken. Maar aan de andere kant, die staat onder contract daar. Ja, maar ik zeg alleen wat het met mij doet. Dat geef ik aan dat ik dan me enorm moet concentreren om, om vandaag een toppenstijde te leveren. Als dat dan lukt, dat bedoel ik met bij elkaar houden. Je gevoel, alles wat er door je hoofd speelt, je moet hier wel staan. Nou, daar stond ik met een goal. En uh, ik kan, uh, er kan in ieder geval nooit iemand iets verwijten dat ik, uh, dat ik al met gedachten ergens anders was. daar was je een beetje bang voor? Ja, dat had, uh, ik denk, als zoiets gebeurt dat dat uh, om de hoek zou kunnen liggen, ja. Daar heb ik alles voor moeten doen in ieder geval. Ja, goed dit jaar ook al. Je scoort een paar keer tegen Ajax. Je bent gewoon weer zo scherp en zo van ja, al 6, 7 jaar geleden misschien. Ja, goed, kijk, Real Madrid meldt zich niet uh, voor niks. Dus dat is prachtig uh, die erkenning te krijgen. En uh, dat een trainer van, het, van, van het formaat Mourinho uh, daar uh, zich mee bezighoudt en, en dan uh, mij wil hebben, kan ik ook niet zeggen dat het me koud laat. Wanneer gaat er gesproken worden? Zo snel maar nu. Nee, uh, ja, zo snel mogelijk. Je hoopt nog dat het deze week rondkomt? Ja, ik wil graag de komende dagen wel duidelijkheid. Stel dat huis, uh, je niet laten gaan. Uh, kun je jezelf dan nog vrijkopen? Is dat mogelijk? Of ik dat zelf kan doen? Nou ja, via Madrid, dat kan natuurlijk van alles. Met zo ja. duur zou je niet zijn, of wel? Nee, ja, ik, ik hoop het niet meer dat ik zo duur ben als, uh, als tien jaar geleden. Maar uh, dan, uh, dan denk ik niet dat het uh, iets, iets mogelijk is. Ik ben benieuwd wat, wat, wat dan de reactie, eerste reacties van, van Hamburg, wat zij zeggen, wat er moet gebeuren, wel of niet, wat er mogelijk is, wel of niet, wat Madrid kan, wat ik, mijn mening daarin, is dan, die twee eerste dingen is natuurlijk belangrijk, hoe staat Hamburg erin, wat, wat gaat Madrid doen? Het zou natuurlijk heel erg moeilijk zijn als zij zeggen van uh, Real Madrid, we willen je graag hebben. En dat ze het eigenlijk dan toch laten afweten en dat het niet lukt. is je hoofd op hol brengen, dat, dat verwacht je toch ook niet? Nou ja, het lekt uit. Ik bedoel, zoiets, uh, zoiets uh, hou je niet binnen de kamers. Uh, ze doen het niet om met mij te sollen, dat is duidelijk. Dus we gaan kijken of dat... Uh... Maar goed, het moet ook uh, reëel zijn. Uh, dat zullen we zien of ja, dat, uh, dat uh, uh, nog, uh, nog gaat gebeuren. Ruud van Nistelrooy, Misschien binnenkort gewoon terug in Madrid, in de bijdrage van Jules van der Wart. Mijn gast, Jan Tromp van Uitgesproken Vara. Jan, um, WNL is de opponent. De evangelische omroep is, uh, is de andere uh, opponent, zal ik maar zeggen. Uh, ja, van wie je, je moet spreken. onderscheiden. Ja. ja, nou ja, Nee, je moet, je moet vooral je, je, jezelf zijn. Ja. En, jawel, maar wanneer ben, ben jij jezelf dan, daarin, als Vara? Nou ja. Even een bondgenoten in beeld? Kijk, ik, ik, hou, ik ben huiverig voor de term links. Omdat dat al gelijk geassocieerd wordt met, met oud-links. Maar wat in het huidige nou, tijdsgericht... Het zou geen nieuw links willen zijn als een. 21 e eeuw. <laughs> nou Boy. ja, maar het is... Nee, je moet dat vanuit zelfbewustzijn ja? uh, moet je dat doen. Ook al uh, werken de tijden uh, niet mee. Wat vind je en dan van je... BNL? Uh, WNL vind ik, uh, uh, zoals het nu onder Eerdmans woord... vind ik activistisch en uh, woorden. Althans, die, die, die schijn uh, wekt het uh, heel sterk. En dat vind ik eerlijk gezegd betrekkelijk uh, rampzalig. Wat is we daar hebben rampzalig aan? Dan? We hebben afgesproken dat we aan journalistiek zullen doen. Uh, kritische journalistiek, ieder vanuit een zekere maatschappelijke invalshoek. Maar journalistiek, feiten gaan voor... Als Eertman zegt, die uh, onthulling over Lucassen van de PVV... die zou ik niet gebracht hebben, hij kwam van WNL... dan denk ik, jezus Christus, man, je bent een straatvechter geworden. In ja. plaats van een journalist. Ja, maar hij wil ook een soort Fox-nieuws, uh, dat Amerikaanse Fox-nieuws... wat jij als geen ander magover, kent, uh, dat, terugbrengen, magover, hier dat brengen. Maar dat draagt alleen maar verder bij aan vergoving van de omgangsvormen. Zeker. Ook ja. in uh, Nederland. En Obama had van de week, afgelopen donderdag, meen ik... een fantastische speech in Arizona. Zoals we Obama graag zien. Zoals een, zoals een Reagan. Waarin hij zei, laten we ophouden elkaar uh, te kwetsen. Laten we in godsnaam ervoor zorgen dat we elkaar blijven verstaan. Ja, maar de vraag is of je dat in niet kentie... aan Overmans oren zegt. Hier in Nederland ook. Want dat willen ze blijkbaar. Jawel, maar daarom zeg ik het nog wel. Ja, natuurlijk. Ik blijf het ook zeggen. Maar je wordt, loop je die kans niet roepende in de woestijn te zijn, Jan? Nou, het is een, als, je dat, als je dat bedoelt, het is een lastig gevecht. We moeten tegen de heuvel op. Hm. Het is een processie van echte nacht. Drie stappen vooruit, twee achteruit. Maar we hebben de goede toon uh, gevonden. We hebben de goede moed. We komen er wel. En uh, volgende week weer gewoon enker bij uitgesproken Vara... Morgen? Ja, eh? Vrijdag? Kijk. Of nee, maandag. nee het is, maandag. Het is vandaag morgen, zondag maandag. hoor. Ja. Ja, ik heb nee, je vrijdag, okay. geloof morgen. ik, gezien met de zielige, uh, uh, uh, althans qua gezondheid, zielige Oost-Europeanen die containers moesten uitladen. Nou, ja, dat, bedoel ik dat, maar. dat is een ernstig probleem, natuurlijk. Ja, dat bedoel ik maar. Want wat wij mensen dus aandoen, blijkbaar, zonder ja. dat de kijker dat weet. Ja. Maar maandag zijn we er weer. Kijk het allen. Jan Tromp, uitgesproken Vara. Uh, Jurrit van de Voorheer is ook aangeschoven. Sporthistoricus uh, Jurrit, het komend uur. Jouw column, waar gaat hij over? Over de miswedstrijd. Ah, uh, Liverpool. Alex Feyenoord. He? 1968. Ik heb uh, oh. geluidsfragmenten gevonden van de gestaakte wedstrijd ajax Feyenoord 1968. En zelfs nog de originele ANP-berichten. die werden voorgelezen op het nieuws nadat de wedstrijd gestaakt was. Ik ga straks kijken of ik nog kan nieuws lezen. <lacht> dat is ook dat is <lacht> je oude vak natuurlijk. Dat is mijn oude vak, ja. Ja, oh, wat grappig dat daar ook dus nog uh, fragmenten uh, over bestaan. En de het is aanleiding? De, ja, het is, omdat woensdag de wedstrijd ax Feyenoord gespeeld wordt. Oh. Die had gespeeld moeten worden vorige maand, maar door weersomstandigheden en je dak, doorging. Het dak mocht wel dicht maar de mensen komen. En niet 68 komen. is ook een keer in Ajax-Feyenoord door weersomstandigheden uh, gestaakt ja, en minst. uitgesteld. Alles is al een keer gebeurt. Het is allemaal al eerder ja. gebeurd, Jan. Ja, dat is het, als je ja. lang in de journalistiek ja. zit. Maar ja. niet blasé worden, Jan, want dat is nee, natuurlijk het gevaar. Wat... Ja, Jan Tromp, uh, onze gast, fijn dat je er was. Dank je wel, graag gedaan. Weer het land in vandaag, verder terug. Uh, verder resten, uh, gewoon vrij hè, natuurlijk. Zondag. Nou nee, want we moeten het programma voor morgen weer voorbereiden. Vandaag alweer. Ja. Het is een uh, gedoe. U denkt natuurlijk, die jan Tromp, presentator, presentator komt uh, vijf uur uh, binnen, trekt een mooi pak aan en gaat zitten. Maar zo werkt dat niet bij televisie. Zo is het. Je moet ook nog langs de smink, hè? Zo is het. Mooi pak aan? <laughs> ja, ja, ook dat, ja. Wordt voor je uitgezocht, hè? begrijp ik. Ja, we hebben kleedsters. Oh, wat luxe. Een hè? Ja, warm gevoel. Goed, Volgt u Rines Israël, Oud-Fijnhoort te gast. Tot zo.